Bij Meldmisdaten Anoniem zijn het afgelopen jaar een recordaantal van 15.000 tips binnengekomen. Dat blijkt uit de cijfers van het meldpunt over 2012. Op basis van die anonieme tips konden ruim 1000 misdrijven worden opgelost en daarnaast konden ruim 110 misdrijven worden voorkomen. Er kwamen vooral veel meldingen over overvallen. Als die tips worden afgezet tegen het totaal aantal gepleegde overvallen, is er over 1 op de 3 gebeld. Ook kwamen er veel tips over openlijke geweldpleging, onder meer naar de Facebook-rellen in Haren. Cijfers van meldmisdaan anoniem... werden eind vorig jaar nog genuanceerd door de politieacademie. Toen werd gezegd dat de politie wel erg positief was... over de anonieme tiplijn. Van de 200 onderzochte meldingen... hadden maar zes tips tot een aanhouding geleid. Vliegtuigfabrikant Boeing werkt aan een nieuw ontwerp... van de accu van de Dreamliner. Dat meldt de Wall Street Journal. De technische details zijn nog niet klaar of goedgekeurd. Al dus de krant... Vorige maand ontstond twee keer brand in een Dreamliner van een Japanse luchtvaartmaatschappij nadat de accu's oververhit waren geraakt. Sindsdien staan alle 50 toestellen van dit type aan de grond. Als de accu's zijn aangepast kunnen de toestellen weer vliegen, denkt Boeing. Dinsdag liet Japan juist weten dat de oorzaak van de oververhitte accu's nog volstrekt onduidelijk is. De Amerikaanse organisatie van Scouts heeft nog geen besluit genomen over het toelaten van homo's. Een beslissing hierover is uitgesteld tot mei. Tot nu toe laat het bestuur van de Boy Scouts of America geen homo's toe, maar onder meer president Obama, die erevoorzitter is, vindt dat dat wel moet gebeuren. Maar er zijn ook veel tegenstanders, waaronder het parlement in Texas, de staat waar de Scouts hun hoofdkwartier hebben. Het weer. Vanuit het noordwesten trekken winterse buien over het land. Overdag ook buien met hagel en natte sneeuw. En het kan af en toe onweren. Het wordt maximaal 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VARA. De nacht klinkt anders. Met Roel Koeners. Let's go. No Uit Groot-Brittannië van de jaren 60. Simon Dupree en de Big Sound. En je hoorde de band met Daytime, Nighttime. En ook uit de jaren 60. en uit Groot-Brittannië... was de plaat die ik ruim een half uur geleden draaide. Hier in de Nacht klinkt anders. Dead End Street van de Kings met daarbij een trombonist. Waarvan ik uh, riep dat hij altijd anoniem is gebleven. En dan kreeg ik een mailtje van uh, Marjorie Allerhand... En die heeft mij uit de droom geholpen. De man is niet zo anoniem als ik dacht. Het gaat namelijk om de toen 22-jarige John Matthews... die uit een naburige kroeg werd uh, opgepikt. Een vertreffelijk trombonist blijkt te zijn en bleek te zijn... want hij heeft datgene wat hij gespeeld heeft... volgens Way Davis in uh, één take opgenomen. En zo is het ook op uh, de plaats verschenen. En zo is het een evergreen geworden, dat Dead End Suite van de Kings... Waarmee dat allemaal weer is rechtgezet. Met dank aan Marjorie Ouwehand, die dat mailtje stuurde midden in de nacht. Want luister je naar de nacht ging het anders bij de Vaderop Radio. In het muziekprogramma op radio 1. Met platen die je niet altijd hoort bij andere radiozenders. Een beetje de vergeten hits die voorbij komen. tracks. En omdat het komend weekend carnaval is. Uh, Hoor je niet Frans, Duits en Mental Tio, oh, daar zou ik je niet meer lastig vallen... maar uh, wel met carnavalgerelateerde hits. Well... Oké! Okay, help! met Dancing in the Street van David Bowie. En Mick Jagger als voorbeeld kon je luisteren naar Dansen op een Stroot. En dat werd gezongen door limburgers. De Steen komt uit Sittard, dat is Ton Mees. De ander komt uit zuster Henk Stijvers. Ook bekend van de Janssen-Baggenband. En ze zongen Dansen op een Stroot in een speciale carnavalsversie. Dan had ik vorige week een prijsvraag. Er is namelijk een nieuwe CD uitgekomen van Huub van der Lubbe. Een soort CD zonder zijn uh, maten van de dijk. Het album uh, Simpel Verlangen. CD kon je winnen en ik stelde als vraag: Huub van der Lubbe had voordat hij met de dijk in de zee ging. Uh, werkzaamheden bij een andere band. En welke band was dat? Nou, er zijn verschillende antwoorden op binnengekomen. En uh, een van de antwoorden was uh, namelijk. Big Shot and the Zwakken Guns. En het andere antwoord was: Stampij. Nou, er is niemand geweest die, die beide antwoorden in één mail had gestopt. Dus dat werd uh, loten. Uiteindelijk is de CD gegaan naar John Helke. En die woont op Schouwer Duiveland, om precies te zijn. De CD is inmiddels onderweg. Of die vandaag erbij zal zijn, dat weet ik niet. Maar je weet, denk morgen van de zaterdag, dan zal je me ongetwijfeld op de deurmat horen vallen. Die nieuwe CD van. Uh, Huub van der Lubbe onder de titel Simpel Verlangen. En Huub van der Lubbe is komend weekend, voor hem dus geen carnaval... ook nog uh, te zien en te beluisteren. Her en der, zal die uh, verschijnen morgenavond in theater Zin in, in Nijverdal. Die voorstelling is uitverkocht. Verder is hij in Goor in theater De Reggenhof. En je kan hem ook nog zondagavond beluisteren op de radio, Radio 2. Want dan is hij de muzikale hoofdgast in het programma Sarah op zondag. Heeft Hub van der Loo om een gemaakt? Nou, op dat nieuwe album van hem staat wel een carnavalsgerelateerd nummer: de fanfare van honger en dorst. We liepen in Gent rond, we waren met zessen. we kwamen van ergens, gingen ergens naartoe.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 Kijk naar gaten van varen, de van varen.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 Let for the drop The last five round. In Eddie's jukebox It's a hard Rain gonna fall But some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 Had. Ooit te verdenken Dat iedereen van ons Voor goed weg zou gaan We hebben dan zelf De fanfare ontbonden. We hebben als iedereen De prijs maar betaald De prijs van de vrijheid hier al voor wat centen, een baan bij de bank, een auto, een kind, maar ergens in de stad zitten niet. Nummer. Het is in eerste instantie bekend geworden door Jan de Wilde, een Vlaamse troubadour, Maar het nummer is van de hand van zijn landgenoot Lieven Tavernier. En het is dus nu te vinden op simpel verlangen... dat nieuwe fantastische album van Huub van der Lubbe. Nog meer carnavalsmuziek. Hmm. Want zo klinkt hij in New Orleans. Of klonk je in New Orleans... En het is een hele oude opname van Professor Longhair. Hair. In 1949, Mardica en New Orleans. Carnival ball going down in your lane. I've got my ticket in my hand. Going down in your lane. I've got my ticket in my hand. When I get in your lane, I want to see the Zulu King. Or airport and do me, yes down in New York or airport and do me. Gonna make it my standing place until I see the Zulu Queen. Als muziek uit 1949, maar dan opgenomen in New Orleans. Professor Longhair, die kon horen met Mardi Gras in New Orleans. De band, ja, die hebben zich er ook schuldig aan gemaakt aan dat carnaval. Ja, en hier is het harmonieke. Life is a carnaval. In the sand. You can fly off a mountain top. Anybody can run away. Run away. Run away. Run away. Run away. It's the restless age. Look away. met Live is a Carnival en over de band gesproken... mijn sympathieke collega, deur Blokhuis. Die is bezig met het maken van een theaterprogramma... waarin de muziek van de band centraal zal staan. Music from Big Pink to the Last Walls. Reprise, titel van dat theaterprogramma. Duurt nog even voordat dat uh, allemaal de bühne opgaat... April, dan moet het zover zijn. Maar goed hoor, dus uh, de band in ieder geval met uh, Life is a Carnaval. Ik ben nooit met de carnavalsdagen in uh, New Orleans geweest. Maar wat ik je nu laat horen dat schijnt daar ook een veel gezongen liedje te zijn. De origineel heette het Maar het is bekend geworden als Eiko Eiko. Eiko. Ico, Ico heet dan origineel Giacomo. En dat is een nummer dat gecomponeerd is door James Sugar Boy Crawford. De man die in september overleed. Maar later is het dus veel bekender geworden onder de titel Ico, Ico. Uitvoeringen zijn bekend van onder andere de Belstars, The Grateful Dead, Cindy Loper, De Dixie Cups en ik liet je dan luisteren naar de uitvoering van Dr. John... Zoals gezegd, het is een Evergreen in het carnaval dat gevierd wordt in New Orleans. Het volgende wat ik hier laat horen, dat is een Evergreen in het Sittertse carnaval. Maar dan wel met een hele andere eigen tekst daarop. Ik laat je het origineel horen, dan is het een chanson gezongen door Juliette Cricot en Melody Gardeau. En daarna hoor je Melanie Farmer en vervolgens Gilbert Berbicot. Maar eerst dus Juliette Cricot, Melody Gardeau. En bas, tu défiles. Le corps plein d'un Ça va, ça vient. mais le soir lorsque tu dors tranquille. Sous les ponts de Paris. Lorsque descend la nuit. Tu te sordes, gus, et faux files t'en cachetten. Ils sont heureux d'être vivos. Hôtel hotel de Couronnes, waar l'on ne paye pas cher. Le plafond est l'ossé pourriem en marquis sur les ponts de Paris. À la sortie de l'usine, Jules rencontre Nini. Ça va t la requine? C'est la fête aujourd'hui Prends ce bouquet Ce brun mougué C'est peu mais c'est toute ma fortune Viens avec moi Je connais l'endroit Où l'on ne craint même pas Le clair de lune Sous les ponts de Paris Lorsque descend la nuit Spahi en chambrette, en cachette, et los je dans les yeux, faisant des rêves bleus, jouw partage, les baisers de nenni, sur les ponts de Paris. rongés par la misère, Une pauvre mère avec ses trois petits sur leur chemin sans feu ni pain ils subiront leur serre atroce bientôt la nuit la maman dit enfin ils vont dormir mes gosses sur les ponts de Paris Lorsque descend la nuit Viennent dormir là tout près de la Seine. Dans leur sommeil, ils oublieront leur peine Si l'on aidait un peu Tous les vrais miséreux Plus de suicides ni de crimes dans la nuit sous les pentes de Paris Mes paroles sans écho, pourquoi m'y faire? Moi noyé dans l'eau, quand tu n'oses pas. J'aimais depuis longtemps. Le temps passait pas méchant. Après quelques milliers d'heures, ils se connaissaient par cœur. Même gestes, même mots. Jour de colère, jour de cadeau. Costume gris, quotidien. Aujourd'hui comme demain. Ils ne se regardaient plus, ils s'étaient lus et relus. Ça ne pouvait plus durer. Ils ont tout changé, tout cassé, ont mis un masque, s'en sont allés aux bal masquées. Chacun de son côté, ils ont dansé. se sont pas retrouvés Il était si réussi Leur bal masqué de la nuit Qu'au petit matin venu Ils ne se sont pas reconnus Alors ils se sont cherchés Dans tous les 14 juillet Dans toutes les comédies Carnaval de la vie. L'un sans l'autre, ils n'étaient rien. Autrefois, ils étaient bien. C'était trop tard. Maintenant, ils avaient dansé trop longtemps dans l'armourrage. Les balles masquées, chacun de son côté. Ils continuent à se chercher. Gilles Berbicot uit 1971 met Balmasqué. Die werd afgegaan door een nieuwe single van uh, Mylène Farmer. Ze heeft ook uh, recentelijk een album uitgebracht onder een Engelstalige titel... Monkey Me, maar daarop vind je dit Franstalige liedje Caan... En dat werd voorafgegaan door een heel oud liedje uit de jaren 50... maar opnieuw gezongen door twee dames. Juliette Gréco en Melody Gardot. Die hebben dat vorig jaar op de plaat gezet. En je hoorde Sous les ponts de Paris. Juliette Gréco trouwens, die vandaag 86 jaar wordt. <lacht> vorig jaar stond ze nog in Carré voor een optreden. Vandaag 7 januari. Wat gebeurde er 7 januari in het verleden? 1901. Koningin Wilhelmina trouwt met prins Hendrik. En het is ook die dag dat voor het eerst de gouden koets... in het openbaar gebruikt wordt. Vandaag in het verleden, 1958. De Nederlandse autofabriek, bekend om zijn vrachtwagens... komt met een personenauto. De DAF. De DAF introduceert... De auto met het pientere pookje. Er zat geen uh, versnellingsbak in, maar een zogenaamde Variomatic. Echt een groot succes is die DAF nooit geworden vanwege het wat uh, ja, tuttige te, te, te, te uiterlijk. <laughs> en dan nog geen versnelling erbij, was niet echt een, uh, een macho auto. Het DAFje dus, 1958, van... toen kwam dat uh, 7 januari 1958... <laughs> 7 februari 1958, kwam het op de markt. 7 februari 1970, groot nieuws in Amerika. Een nieuwe nummer 1 in de Billboard Top 100. En voor het eerst ging het om een Nederlandse productie... in de geschiedenis van die Billboard Top 100... Dus precies 43 jaar geleden kwam deze plaats nummer één te staan... in de Amerikaanse hitparade voor de eerste Nederlandse productie. Robbie van Leeuwen die het schreef. Mariske Veres' liedzong Shocking Blue. En Shocking Blue met hun grote hit Venus. Nou, nog even een paar andere verjaardagen opnoemen die er zijn. Uh, Charles Dickens bijvoorbeeld. Die werd in uh, 1812 geboren vandaag de dag... En hij overleed in 1870. 7 februari 1924. De geboortedag van Johnny Jordaan. Hij overleed in 1989. Onder de levenden bevindt zich nog Garth Brooks. Hij werd 1962 geboren. Zo dadelijk, over ruime kwartier hier bij Radio 1, het Radio 1 Journaal. met hier in aandacht voor onder andere de matchfixing en de doping. Allemaal geruchtmakende zaken die ook in Australië plaatsvinden. En verder een terugblik op het Kamerdebat van gisteravond over de salariering van mensen die bij de bank werken. Een beetje groen, deze bloem in de hoofdrol. Dat straks allemaal tussen uh, zes en een half tien. Het Radio 1 met Lager Rens en Marcel Ooster. Dan nog wat televisietips. Als je de beschikking hebt om te kunnen kijken naar BBC Four... dan is er morgenavond een interessante documentaire over Pink Floyd. Een documentaire over de totstandkoming van de LP Wish You Were Here. Maar heb je dat niet en ben je wel geïnteresseerd in uh, muziek en zogenaamde biopics, dan kan je terecht bij Canvas. Vanaf 10 minuten over half 11 tot ongeveer 1 uur. De film die uh, de titel heeft: La vie en Rose. En dat gaat natuurlijk over Edith Piaf met in de hoofdrol Marion Cotillard. Die daarvoor een Oscar kreeg. En dat is vrij uitzonderlijk voor een niet-Engelstalige film. La fille de joie est belle, au coin de la rue là-bas. Elle a une clientèle qui lui remplit son bas. Quand son boulot s'achève, elle s'en va à son tour. Cher, cher, un peu de rêve dans un bal du faubourg. Son homme est un artiste, c'est un drôle de petit gars, un accordéoniste qui sait jouer la java. Elle écoute la java, mais elle ne la danse pas. Elle ne regarde même pas la piste. Et ses yeux amoureux suivent le jeune erbe. et les doigts secs de l'artiste. Ça lui dans la peau par de chanter sa physique son être étendu son soufflet suspendu c'est une œuvre étendue de la musique la fille de joie est triste au coin de la rue là-bas son accordéoniste il est parti soldat quand il reviendra de la guerre ils prendront une maison Elle sera la caissière et lui sera le patron. Que la vie sera belle, ils seront de vrais pachas. Et tous les soirs pour elle, il jouera la java. Elle écoute la java qu'elle se redonne pas. Elle revoit son accord de et ses yeux amoureux Le jeune Et les doigts c'est qu'elle De l'artiste Salut lui dans la peau Par le bas, par l'eau Elle a envie de pleurer musique physique Son être est tendu Son souffle est suspendu C'est une œuvre tordue De la musique La fille de joie est seule Au coin de la rue là-bas Les filles qui font la gueule Les hommes n'en veulent pas, et tant pis si elle grève, son homme ne reviendra plus. Adieu tous les beaux rêves, sa vie elle est foutue. Pourtant ses jambes tristes l'emmènent au boui-boui, où y a un autre artiste qui joue tout seul. Un... Elle a fermé les yeux, les doigts secs et nerveux Ça lui rentre dans la peau, par là-bas, par là-haut Elle a envie de gueuler cette physique et Alors pour oublier, elle s'est mise à danser, à tourner Au son de la 1956, de stem van Edith Piaf, l'accordioniste. En zoals ik al zei, een film over het leven van Edith Piaf is vrijdagavond te zien op het Belgische canvas vanaf 10 minuten over half 11. Zaterdagavond weer zijn muziekdocumentaire op Nederland 3 en die gaat over de totstandkoming van Achtung Baby. En dat is de CD van U2 met een mooie hit. Maar ik laat je ze minder bekend nummer horen. Wat mensen zo mooi is. YouTube van de Achtung Baby. Love is blindness. I don't want... This is glad. With a an number of single hits, even better than the real thing. For example, number one, who's gonna ride your wild horses? And mysterious ways. Maar een hoop andere mooie nummers staan er ook op. Ik liet je luisteren naar Love is Blindless. Het is te vinden op Achtung Baby, van U2. Opgenomen 1991 in Berlijn. Onder productionele leiding van Daniel Lanois en Brian Eno. En meer over dat album, hoe het tot stand kwam... dat kan je zaterdagavond zien vanaf 5 voor 9 op Nederland 3. Cada instante y tentaré de ti te aunque sea un imposible nuestro nuestro Porta. In Limburg zal je de nieuwe carnavalsplaat van Frans-Duits en Mental Tio zeer waarschijnlijk niet horen. Maar dit zou je waarschijnlijk wel horen. Maar dan met allemaal een andere tekst en gezongen door Bepi Kraft. Je het oer origineel. bijna het oer origineel. Los Lobos met Prenda del Alma. Een oorsprong, dus een Mexicaans liedje... ...wat dan sinds jaar en dag ook een carnavalsliedje is in het zuiden. Dit was het dan, de nacht klinkt anders hier bij de vader op Radio 1. Zo dadelijk Marcel Oosten en Lara Renzen met het Radio 1-journaal. Als je daar de weg op gaat, het schijnt dat je voorzichtig moet doen... ...in verband met de sneeuwbui en zo. En dat ik het carnaval in, dus ook zeggen, amuseer je. En we spreken elkaar volgende week weer voor een nieuwe aflevering van De Nacht Klinkt Anders... En de muzieklijst van deze nacht klinkt anders. Binnenkwartier staat hij site.